What I do, what I do, what I do, that that. Speelt door de componist van dit stuk met zijn eigen orkest, Duke Ellington. En er werd gezongen door Ivy Anderson. U luistert nog steeds naar ZFM Jazz op uh, zondag. Vandaag zonder nieuws, zonder reclame. Omdat uh, de apparatuur nog moet worden ingesteld en ingeregeld... op het feit dat we de zomertijd hebben... Ja. Allen die luisteren, die nog niet alle klokken in huis verzet hebben, horloges, de auto, uh, klok, de, de wekker, alles en nog wat, de centrale verwarming, alles is ontregeld. We zijn dagen bezig. Waar is het boekje? Waar is het boekje over hoe dat allemaal werkt? Nou, succes ermee. We zijn uh, in de zomertijd aangeland. Als we naar buiten kijken, dan uh, lijkt het er een beetje op. Als we buiten komen, dan denken we, oei, het is nog niet helemaal zo. Maar goed, dat is niet erg. ZFM Jazz vandaag. Met uh, alleen maar stukken die uit de platenkast komen. En die we al of niet mooi vinden. Het volgende stuk is een jazz waltz. Een jazz waltz. Gespeeld door de meester zelf, meneer Brubick, Dave Rubik. En, <coughs> pardon, dat draai ik uh, met genoegen. En een klein beetje speciaal voor mevrouw de Graaf. Someday my prince will come. Het is natuurlijk onwaarschijnlijk knap. Met je ene hand uh, de wals blijven doorspelen. En de andere hand uh, prachtige thema's invieren. Dat kan natuurlijk alleen maar Dave Proebek en zijn kwartet. Sam Dema, prins welkom. Ik ga eens kijken uh, of ik u iets kan vertellen over wat er allemaal te doen is vandaag. Op jazzgebied en aanverwante um, café... In Zandvoort is er vandaag uh, de loop, de, uh, de, de circuitrun, met uh, alle feestelijkheden daaromheen. Het hele dorp kookt en kolkt en het gaat uh, heel, volgens mij heel gezellig druk en aangenaam worden. Terrasjes overvol, net als gisteren. Um, als we toch live muziek zouden willen horen, dan kunnen we naar uh, Bloemendaal, naar het Kerkplein 16 Grand Café Vreburg. Jesmatine met vibrafonist Jacco Griekspoor, pianist Hans Keunen aan de bas John Erich en drummer-vocalist Joop Koger, met een gastrolist op tenorsaxofoon Ger Scholman. Dan hebben we eh, op de Schipholdijk in de Oude Meer in Eetcafé de Scheck de bluesband Chilly Willy. Dat is natuurlijk een heel ander hoofdstuk, maar zeker niet minder. De bluesliefhebbers, ik zou zeggen, erheen. En Café Slichting in Overveen aan de Zeilweg. Die heeft een uh, haar regionale band, Jazz Match. Een zevenmansformatie uit de omgeving Haarlem. En die brengen cool jazz en Latin. Beproefde standards, gewaagde classics. met een eigen twist en smaakvolle arrangementen, zegt de website. Invloeden van diverse muziekhoeken, van Bob tot swing, van combo tot big band, van Latten tot blues. Nou, daar kunnen we ook nog heen. En um, niet vandaag, maar volgende week. Ja, we zijn alweer een week verder. Maar ik wil het toch alvast aan u melden, opdat u dat in uw uh, uh, in uw agenda kan zetten. Dan hebben we in, uh, in Zandvoort. In de krocht weer jazz. Dus niet vandaag, maar volgende week. En dat ga ik nu even opzoeken. Want dat had ik natuurlijk klaar liggen. En dan verdwijnt het zomaar ineens weer. Het uh, jazz in de krocht. Dus volgende week. Dat is uh, de Italiaanse pianiste Francesca Tandoi. In Theater de Krocht. Ze komt oorspronkelijk uit Rome. Is naar Nederland gekomen. Om in Den Haag te studeren. Het conservatorium. En daar is ze recent... Uh, Coemlaude afgestudeerd. Heeft inmiddels een aantal cd's op haar naam. En ze speelt niet alleen voor de Maar ook ze zingt fantastisch. En uh, zij wordt die middag begeleid. Door Frits Landersbergen op het slagwerk. En Erik Timmermans aan de Bas. Dat allemaal volgende week. Zondagmiddag in theater. Het jazz theater. De Krocht. En nu we het toch over vocalisten hebben, vocalistus. Dan uh, wil ik graag nu iets draaien van onze eigen uh, Rita Reis. Rita Reis. She's funny. funny.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 De reis, uh, de, de compositie heet oorspronkelijk She's Funny That Way. Zij zingt natuurlijk He's Funny That Way. En ik blijf het elke keer benadrukken. Internationaal gezien uh, staat Nederland hoog aangeschreven. Wat betreft de, de, het aantal goed opgeleide uh, en interessante jazzmuzici. Elk jaar uh, rollen er hier allemaal... Mensen van het conservatorium met goede opleidingen die hun weg vinden. Er komen ook heel veel buitenlanders hier studeren... omdat wij om een of andere reden een hele goede jazzopleiding hebben. En ook goed aan de weg hebben. kennelijk hebben wij de, de goede feeling om jazz te maken. Ik ga daar iets, een voorbeeld van laten horen. Het trio Rob van Bavel, pianist... Aan de bas Mark van Rooij. En op het slagwerk Hans van Oosterhout. Die uh, de laatste keer bij Jazz in de Krocht de, de drummer was. En de keer daarvoor, de prachtige middag met uh, Edwin Rutten Was hij ook al aan uh, het slagwerk. We gaan luisteren naar een, uh, een stuk van de cd. Just a Dutch Jazz Giants. En het stuk heet... There's no greater love. <laughs> te veel gezegd. Het trio van Rob van Bavel Met het stuk uh, There's No Greater Love. En dan gaan we nu naar uh, ja, we gaan toch zeggen de meester. Stengeds. Um, met een uh, groep mensen om zich heen. Uh, dat, uh, van de CD, van de LP moet ik zeggen. Um, Jazz Giants 1958. En uh it stuck head when your lover has gone. I mm -hmm. Opname live opgenomen in Holland in de boerenhofsteden. Uh, je had destijds had, uh, op donderdag een, een uh, live programma. Eerst uh, session. Dat is uh, heel lang kwam dat vanuit de boerenhofsteden. En een van die avonden is opgenomen het trio van Monty Alexander, John Clayton op de bas en Jimf, Jeff Hamilton op de drums. Nou. Dan gaat het uh, helemaal goed komen, denken wij dan altijd. En dat is ook zo. Funji mama. Het trio van Monty, Monty Alexander met Fungi Mama. In 2007 debuteerde de zangeres Robin McKellar met een album waarop ze zich losjes liet begeleiden door een big band. Ook haar tweede cd, Modern Antique, waar ik nu iets van ga laten horen, hanteerde ze deze werkwijze. Ehm. Um, ze pakt daar verschillende covers op, zoals Abracadabra van Steve Miller... en Irving Berlin's Cheek to Cheek. En ze schreef zelf ook stukken veelzijdigheid troef... dus op het werkstuk van deze nachtegaal. De track die u nu gaat horen is de George Shearing-compositie... Lullaby of Birdland. Love Lullaby of Land that's what I always hear When you say never in my heartland Could there be ways to reveal in a phrase how I feel Have you ever heard two turtle to doves, bill and coo When they love their yachts the, Magic music we make with our lips when we kiss, and there's a weepy old willow, she really knows how to cry. That's how I cry in my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, love, love, I have heard and whispered, though, kiss me. Fly and I have and high in the sky, all because we're here in love. love. love. We're in love. You should tell me if you're willing to buy Lullaby of Birdland, whisper low Kiss me sweet and we'll go Flying high foot high in the sky I'll be Oh, nou mag die trompetist van die hoge noot die mag een glaasje water halen. Dit was um, Robin McKellen. Goede wijn behoeft geen krans. En dat geldt ook voor de Modern Jazz Quartet. Opname uit 1960, maar oh zo mooi. Jazzquartet Vendom. Ik had het over de vele muzici, jazzmuzikanten die de Nederlandse opleidingen voortbrengen. Maar in Zweden kunnen ze er ook wat van. Ik ga nu iets laten horen van een uh, Zweedse groep met een zangeres Rikmor Gustafsson, die uh, een groep om zich heen heeft verzameld trombonen piano bas slagwerk en uh, we gaan horen Rickmore Gustafsson met een standard making whoopee. Making Whoopie. Een oud stuk, een standaard in een nieuw jasje. In Engeland hebben we een, uh, ook tal van muzikanten... die uh, hoge ogen gooien. En een van de jongens, inmiddels 59... Uh, is Jules Holland. Jules Holland, een pianist, uh, orkestleider, boogie-woogie specialist. Die heeft het vergeschopt, die heeft... Uh, uh, programma uh, Later with uh, Jules Holland op de Britse BBC zender. En dat is een van de meest vooraanstaande jazzprogramma's die je kunt voorstellen wereldwijd. Want hij krijgt het voor elkaar om altijd de grootste de bij hem in het orkest te krijgen. <tiek> hij is ook al jarenlang de man die uh, in de nacht van oudjaar op nieuwjaar s'nachts om twaalf uur met een een live-programma uh, De Eter In Gaat. Heerlijk om naar te kijken... als je heel de avond uh, je oudejaarsprogramma's hebt gezien... en dan overschakelen naar de BBC. Want dan heeft hij een, uh, een spetterend programma... waar hij tal van artiesten... elk jaar maar weer in zijn programma heeft. Ik ga nu een stuk laten horen... Uh, Jules Holland samen met... een sextet van de, een andere Engelse... Uh, grootheid Chris Barber on the sunny side of the street.